8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. Voorwaardelijke doodstraf voor Chinese Gu Kai Lai. Eerste testvlucht Nederlandse JSF. En Flower zanger Scott McKenzie overleden. In China is de echtgenote van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Xi Lai... veroordeeld tot de voorwaardelijke doodstraf. Dat betekent dat als ze zich twee jaar lang gedraagt... ze vermoedelijk levenslang achter de tralies zit.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 Gisteren kreeg Ecuador al de steun van een ander bondgenootschap... van omringende landen. In de VS hebben uitspraken van een republikeinse politicus... tot ophef geleid. Kandidaat-senator Todd Ekin zei in een tv-interview... dat vrouwen zelden zwanger worden als ze worden verkracht. Op de vraag of die achter een abortus staat na een verkrachting... antwoordde Ekin het lichaam van een vrouw heeft mechanismen... om dat hele ding uit te schakelen.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, er staan nu elf files in Nederland. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. De A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en Leuze-Zuid 6 kilometer. En op de A50 arnhem os Tussen Renkum en knooppunt Ewijk 8. A58 Breda-Eindhoven. Tussen het knooppunt De Baars en Moergestel 3. En in Arnhem staat een kapotte vrachtwagen op de N325... richting het knooppunt Velpenbroek. Tussen Elden en Westervoort staat 5 kilometer file. De linker reist ook.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 Radio Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Over de dood van regisseur Tony Scott praten we zo met filmkenner Robert Blokland. defensie defensiedeskundige Coco Lijn vertelt over de spionageactiviteiten van Duitsland in Syrië. Vrouw van de voormalig Chinese partijbonds Boog Xilai is veroordeeld voor moord. Al dus de advocaat van de vermoorde Britse zakenman. Deze vrouw, Gu Kalai, was al schuldig bevonden aan moord... maar haar straf kreeg zij vandaag pas te horen. Het werd voorwaardelijke doodstraf voor het vergiftigen van die Britse zakenman. Gu Kallai is de vrouw van de gevallen politicus Xilai. net Marieke de Vries. Marieke, ze krijgt de doodstraf, maar wel voorwaardelijk. Wat betekent dat? Nou, de exacte Chinese term is eigenlijk uitgestelde doodstraf. En dat komt erop neer dat Gukalai de komende twee jaar de doodstraf kan worden opgelegd. Maar dat als hij zich in die twee jaar goed gedraagt, die doodstraf omgezet kan worden in levenslang. Vandaar dat het een soort voorwaardelijke doodstraf is dus. Nou, Zak, Marieke heeft veel aandacht gekregen. Natuurlijk ook in China zelf is er al gereageerd ja. op de uitspraak. Nou, er zijn geen officiële reacties, bijvoorbeeld van partijfunctionarissen of hoogwaardigheidsbekleders natuurlijk. Die houden zich zo ver mogelijk hiervan. En ook het uh, staatspersbureau hield het vonnis nog een paar uur stil... maar kwam eigenlijk zojuist met een eerste bericht van mensen die erbij waren geweest bij de uitspraak. En die mensen die zeiden dat het vonnis overeenkomstig is met de wet en dat de uitspraak rechtvaardig is. En ook volgens een woordvoerder van de rechtbank heeft Kukalai zelf gereageerd naar de uitspraak. En zij heeft gezegd... Het vonnis is rechtvaardig en toont respect ten opzichte van de wet, de realiteit en het leven. Maar als je dan gaat kijken op sociale media in China, dan krijg je wel andere geluiden te leven. Uh, als de reacties er al doorkomen, want Bukalai uh, en doodstraf was trending topic op de sociale media, maar zijn inmiddels geblokkeerd. Maar uit de reacties die toch nog te lezen waren, daar blijkt toch wel teleurstelling uit. Sommige mensen schreven, het verschil tussen de doodstraf en uitgestelde doodstraf is dus blijkbaar wie je vrienden zijn. Want op het vermoorden van iemand staat nou eenmaal doodstraf in China. Mm -hmm. ja, en ging deze zaak nou echt alleen over die moord, die Britse zakenman? Of misschien toch ook over Bozilaij, haar echtgenoot? Over haar man, hè, ja, want ten tijde van de moord was haar man Bo Xilai de partijleider, de gouverneur van een miljoenenstad in het zuidwesten van, van China in Chongqing. En hij pakte daar de corruptie en de witwaspraktijken nogal hard aan. En hij wilde ook weer oude communistische idealen daarin voeren, zoals het zingen van ach, mooie grote rode liederen in koren. En hij uh, liet ook openlijk weten dat hij uh, wel geïnteresseerd was in een plek in het politbureau. Die plekken worden uh, eind dit jaar weer verdeeld en hij wilde heel graag in het politbureau terechtkomen. Nou. Precies in het midden van zijn sollicitatie, zullen maar zeggen, voor die plek in het politiebureau, kwam deze zaak aan het licht. Omdat zijn politiefunctionaris naar het Amerikaanse consulaat vluchtte. Daar dit verhaal van die moord vertelde, want die moord was in de doodspot gestopt. En daardoor ja, moest uh, Google Light voor een rechter uh, uh, verschenen en is Boschewij sindsdien niet meer gezien. Hij is uit de partij gezet en zal waarschijnlijk ook binnenkort voor een rechter moeten verschijnen vanwege machtsmisbruik en ook corruptieverdenkingen. Hmm, eh, dus jij weet ook niet waar hij uithangt... en waar hij eh, ja, dan uiteindelijk veroordeeld zal worden... want hij zal dus voor de rechter moeten voorkomen nog. Ja, dat wordt wel verwacht. Helemaal precies waar hij nou van verdacht wordt... is ook nooit helemaal naar buiten gekomen, hoor. Hij is gewoon uit de partij gezet... Uh, in ongenade gevallen, zoals dat dan heet. En sindsdien niet meer aan het publiek gezien. Niemand weet dus eigenlijk waar die is. Uh, nou is het wel zo dat uh, er ergens in het binnenland... Ik moet het zo vaag houden omdat we niet concretere aanwijzingen hebben... maar er wel een groot uh, soort landhuis is van de communistische Partij... waar ook een rechtszaal zich bevindt en waar... Eerder partijfunctionarissen die in ongenade vielen ook werden veroordeeld en werden vastgehouden. Nou ja, tot in einde der tijden. In ieder geval niemand zag ze daarna meer terug. Dus uh, men vermoedt hier, maar ik moet het allemaal vragen om de arm houden, dat hij daar waarschijnlijk ook naartoe is gebracht en daar misschien berecht zal worden. De vraag is nu... Gaat dat achter gesloten deuren, zoals dat altijd gebeurde... of wordt Bo Xilai zo'n voorbeeldzaak hè, na zijn vrouw... Eh, dat hij nu misschien toch in de openbaarheid zal worden berecht... voordat die machtswisseling eind dit jaar zal plaatsvinden. En dan willen de partijen natuurlijk dat alles netjes verdwenen zijn. Correspondent Marike de Vries over Bo Xilai en zijn vrouw Goekalai... die nu dus is veroordeeld that's him ice man the way he flies ice cold no mistakes you need to be doing it better and cleaner than the other guy i'm maverick maverick does your mother not like you or something Geluid uit een scène van Top Gun. De film werd geregisseerd door Tony Scott, die gisteren van een brug in Los Angeles sprong. De politie onderzoekt zijn dood, maar gaat uit van zelfmoord. In een interview twee jaar geleden vertelde hij over zijn angsten. Hij is namelijk doodbang voor recensies en zijn films werden vaak zwaar bekritiseerd. Aan de andere kant vond hij dat ook wel weer spannend. I think I'm a fear addict. fear junkie. Het is dus om een slechte film te produceren, maar u beetje het ook verslaafd aan die spanning, zo omschrijft Scott zichzelf. Nieuwe werelden creëren met zijn films, dat wilde hij. En hij vond dat zowel doodeng als geweldig. I love a challenge. I love being scared. I love creatively being scared. I love, I love that. Um, so I love reaching in and touching these worlds I've never touched before and saying, damn, how hope I can pull it off. It's great. Praten over Tony Scott met filmkenner Robert Blokland. Robert Blokland, goedemorgen. Goedemorgen. Hij. Ho hoe zou u Tony Scott willen typeren als regisseur? Als een regisseur van uh, echte stoere jongetjesfilms. In de jaren 80 is hij verantwoordelijk geweest voor een aantal van de grootste hits. Uh, Top Gun, Beverly Hills Cop 2. En eigenlijk heeft hij in de 30's de broer Ridley altijd dat genre is hij trouw gebleven. Hij maakt altijd films over stoere mannen die stoere dingen deden. Op een hele flitsende manier gefilmd en gemonteerd. En dat vond het publiek vaak mooier dan de critici. Ja, want uh, die waren keihard. We hoorden dat net van Scott zelf. Nou, uh, keihard, werd hij nou, Keihard is, is, is, is, is uh, ja, erg uh, generaliserend. Want hij heeft ook films gemaakt waar critici blij van werden. Enemy of the State met Will Smith. Of uh, uh, True Romance, een verfilming van een scenario van uh, Quentin Tarantino. Maar vaak werd hem wel verweten dat zijn films toch te weinig inhoud hadden. Dat het echt gewoon puur om de vorm ging. Hij is ook een uh, regisseur die uit de reclamewereld voortkomt. Hij heeft duizenden commercials en muziekvideos gemaakt voordat hij stilfilms ging maken. En dat zag je wel terug in zijn films. Het was allemaal heel flitsend, heel snel. En daardoor, uh, uh, ja onderbrak het soms aan gang. Ja, maar aan de andere kant, dat past natuurlijk ook in die tijd hè, van, van Top Gun, eh, eind jaren tachtig? Ja, nee, absoluut. Het was ook absoluut wel een regisseur met een oog voor goede acteurs. Hij maakte veel met vooral Amerikaanse acteurs. Hij is zelf Brit en ook zijn, zijn broer Ridley Scott eh, ja, zocht vaak de toevlucht tot andere acteurs die niet uit Amerika kwamen. Maar hij hield wel erg van Hollywood en ook van, het, van de genres die daar gemaakt werden. Uh, dat was echt, echt zijn type films en zijn type genre. Hij heeft veel met Will Smith gewerkt, Denzel Washington, Christopher Volker. Dat zijn niet de minste namen. Dus hij had wel een oog voor, voor ja, goede acteurs en wist hij ook uit te binden. Mm, u noemde al even zijn broer, Ridley Scott. Uh, waren zij elkaars concurrent of, of werkten ze samen? Ze heel veel samen. Ze hebben ook samen een productiebedrijf. hebben ze 30 jaar lang gehad. Dus volgens mij was er niet heel veel concurrentie in dat opzicht. Maar Ridley Scott was wel degene die, die meer krediet kreeg voor zijn werk. Hij maakte ook uh, films die waarschijnlijk in de eeuwigheid meer zullen betekenen. Uh, Alien, uh, Blade Runner, Gladiator. Films die echt worden gezien als vernieuwende meldpalen in het genre. En, en Tony Scott maakte wel meldpalen. Top Gun is een film waar iedereen het na, na, na 30 jaar nog steeds over heeft in principe. Maar het is in artistiek opzicht geen mijlpaal geweest. Het was echt gewoon een film... Die op dat moment uh, ja, voldeed aan de, de, de, de wat het publiek wilde. Tom Cruise zat toen op het, uh, ja, het toppunt van zijn, van zijn opkomst, zeg maar. En ja, die film die sloeg zo aan bij het publiek. Dat was een van de best bezochte films van de jaren 80. Dus ja. daar had Tony Scott echt een neus voor voor dat soort, uh, dat soort films en dat soort projecten. En, en zijn broer ja. ging echt voor de vernieuwende films meer. Ja, en Tony, was hij nog actief, ook de laatste ja. tijd? Ja, nee, absoluut. Hij heeft de afgelopen jaren nog een aantal films gemaakt. Uh, als je ook kijkt op de IMDb, een grote filmsite, had hij op dit moment 30 films in productie. Uh, waar zijn naam aan verbonden werd als regisseur of als producent. Uh, ze waren bezig om Gun 2 eindelijk te ontwikkelen. Dat is ook zo'n project dat al tientallen jaren rondzingt. Uh, dat, dat het te voorkomen. Dus het is heel vreemd dat hij zo uit het leven gestapt is. Dus er is geen enkele aanwijzing dat hij daar behoefte aan had of zo. Want hij zat echt nog volop in, in de industrie. Nee, nou de achtergronden zijn ook nog niet uh, helemaal duidelijk. Al gaat men daaruit van, uh, van zelfdoding en uh, zelfmoord dus. Robert Blokland, hartelijk dank. Heel graag gedaan. Dat u even stil wilde staan bij de dood van regisseur Tony Scott. Straks het einde van de papieren telefoongids lijkt in zicht. We moeten het zo over hebben. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Dennis het op de weg. Nou, relatief rustig Lara. Voor veel mensen is het namelijk nog vakantie natuurlijk. Er staan twaalf files in het hele land. Net geen veertig kilometer als je ze allemaal gaat optellen. Dit zijn de plekken met de meeste vertraging. Dat is in de regio Arnhem-Nijmegen beide. Op de A50 vanuit Arnhem naar Oost staat eerst acht kilometer tussen Renkum en het knooppunt Ewijk. En in Arnhem op de N325 richting Velpenbroek staat een kapotte vrachtwagen. Tussen Elst en Westervoort staat zes kilometer file. De linkerreis ook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster Voor de kust van Syrië zou een schip van de Duitse marine patrouilleren. Dat beweert de Duitse krant Bild am zondag. Het schip zou troepenbewegingen kunnen waarnemen... tot 600 kilometer binnen het Syrische grondgebied, dus landinwaarts. Defensiedeskundige Kokolijn van instituut Klingendaal, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het Duitse ministerie van Defensie zegt dat het schip geen spionageopdracht heeft. Is dat aannemelijk? Um, het is wel een spionageschip, het is volgestouwd met uh, elektronica. Nou is beeld aan doorgaans niet de allerbeste defensiebron... maar um, het bericht staat niet op zichzelf. Sinds vorig jaar november uh, zijn dit soort schepen... Uh, er zijn twee of drie van, van dit soort, uh, zijn al actief voor de kust. Um, en de laatste tijd uh, duiken die berichten steeds meer op. Die Duikers hebben met dit schip bijvoorbeeld ook voor Libië gespioneerd. Dus technisch is het in ieder geval mogelijk en ik vind het ook niet onaannemelijk... Nee, want de Duitse geheime dienst zou bijvoorbeeld goede contacten hebben hè? in Syrië. Dat zegt een bron dan weer binnen de Amerikaanse geheime dienst. Is dat inderdaad zo? En waar komt dat contact vandaan? Nou, er is een zekere arbeidsverdeling tussen al die inlichtingendiensten. Sommigen doen liever helemaal niet mee aan het spel. Maar verder is de markt. Men ruilt met elkaar. En de een is beter in, in, in inlichting op de grond verzamelen. door zogenaamd Humint. Dat is menselijke intelligentie, noemen ze dat. Intelligence. En anderen kunnen het beter vanuit de lucht of vanuit de ruimte. Dat zijn de Amerikanen en de Britten weer veel beter in. De Duitsers hebben veel handelscontacten in Syrië van oudsher. Dus zijn, denk ik, ook veel beter in het verzamelen van specifieke inlichtingen op de grond, maar ook dus technisch uh, met die schepen kunnen die Duitsers... en trouwens, uh, elk land heeft wel van dat soort schepen... bijvoorbeeld Nederland ook met onderzeeboten... kunnen uh, telefoonverkeer aftappen, kunnen berichtenverkeer onderscheppen... en weer doorgeven aan de partijen die ze het aardigst vinden. Ja, nu wordt er dus iets over bekend, dat gebeurt natuurlijk in het grootste geheim... Uh, dat de inlichtingen inwinnen. Kunt u een beeld daarvan uh, schetsen hoe, hoe actief er daar wordt gespioneerd in Syrië? Iedereen is actief vanaf dag 1, eh, eigenlijk al vanaf dat conflict anderhalf jaar geleden. De, de, het belangrijkste waar men zich zorgen maakt, dat zijn de chemische wapens van Assad. Dus er zijn satellieten van de Amerikanen en drones die in de gaten houden. Echt letterlijk al anderhalf jaar vanaf dag 1. Of die dingen verplaatst worden, eh, of er iets mee gebeurt. Eh, troepenbewegingen in de richting van Turkije, daar zijn de Turken in geïnteresseerd. Denk nog eens terug aan dat Turkse vliegtuig wat eind juni is neergehaald door Syrische lucht. Afweer. Dat was een verkenningstoestel. Dus iedereen heeft ook zo zijn belangen. Israël op de Golan houdt. Uh, ja, bijna is in, in direct bereik van Damascus. Dus houdt in de gaten wat daar gebeurt. Men is allemaal in staat om elkaar te beloeren. om het uh, Syrische leger, uiteraard, uh, te bespioneren. Gisteren in de Sunday Times een bericht dat de Britten vanuit Cyprus uh, uh, zelfs met voice-herkenning... Uh, berichten van be bevelen van Syrische generaals kunnen onderscheppen... en doorgeven via Turkije aan het uh, Vrije Syrische leger. En kortom, iedereen heeft zijn motieven. En dan niet te vergeten ook de Russen in Tartus. Dat is een zogenaamde marinehaven. Ja, dat is wel zo, maar er liggen maar twee Russische schepen. Volgens de Britten is dat eigenlijk één groot spionage- en afluisternest. Goed, dus er wordt druk gespioneerd in Syrië. Defensiedeskundige Coco Leen van Klingendaal. Hartelijk dank. En tienduizenden vluchtelingen zijn er eh, in Syrië inmiddels. Een aantal vluchten naar buurlanden, Turkije en Libanon. Eh, maar veruit de meeste blijven in Syrië zelf. Vele zitten in schoolgebouwen met slechte hygiënische voorzieningen. En daardoor beginnen ziektes, bijvoorbeeld diarree, een serieus probleem te vormen. Correspondent Sander van Hoorn ging op reportage. En ondervond nogal wat tegenwerking van de regering. De zoektocht naar vluchtelingen is op zijn minst een uitdaging. Of de zoektocht niet zozeer, want je ziet ze werkelijk overal: uh, in parken, in scholen. Uh, ze wonen bij mensen, leven soms gewoon op straat. Maar als je uitstapt om met die mensen te praten, staat er altijd meteen iemand van de geheime dienst bij. We staan voor een school waarvan we weten via de overheid dat er vluchtelingen zijn. Maar de medewerkers die durven het kennelijk niet aan om zelf de beslissing te nemen om ons binnen te Laten. En dus wordt er gezegd dat de vluchtelingen een week geleden vertrokken zijn. Op zijn minst vreemd, want er kwam net een vrouw naar buiten... die zei dat ze uh, hier in deze school woont en dat ze uit Aleppo gevlucht is. Een piepklein schooltje in een Palestijns vluchtelingenkamp. Hier is de controle van de regering wat minder en hier worden we dus wel binnengelaten. Een heel klein binnenplaatsje waar in één hoek de schoolbanken opgestapeld liggen de eerste verdieping over het balkon hangen de mensen naar ons te kijken. Doodsbang om met ons te praten. Eén man durft het wel aan. Zonder microfoon erbij. Hij komt uit een dorpje hier 10 kilometer vandaan. Met zijn vier kinderen en zijn vrouw. En hij vluchtte uiteindelijk omdat de beschietingen te hevig werden. Dit is het soort uitspraken waardoor mensen bang zijn om met ons te praten. Want hierdoor kunnen ze dus in de problemen komen. Dit is niet wat de regering wil dat mensen weten. De reden waarom mensen op de vlucht geslagen zijn. Uh, uh, de leidster van de school vertelt dat ze vooral afhankelijk zijn van de liefdadigheid van de buurtbewoners. We organiseren ook spelletjes voor de kinderen, waardoor ze een beetje kunnen vergeten wat voor een ellende ze hebben meegemaakt. Op 16 september begint trouwens weer het schooljaar. Wat gaat er dan gebeuren? Ik weet dat Ja, daar moeten we een oplossing voor verzinnen. Dan moeten ze misschien ergens anders naartoe. En dat wordt een probleem, vertelt de leidster van de school. Want elke dag nog weer... ...kloppen er nieuwe vluchtelingen aan de deur van deze school. En die moeten we doorverwijzen naar andere scholen. een En een in scholen zitten de vluchtelingen, bij mensen thuis, bij familie. En soms slapen ze gewoon in parken. Dat zie je ook overal in Damaskus. Dit is een groot park in een welgestelde wijk. En hier zie je dat mensen op dekentjes liggen. De koffers of de tassen staan er gewoon naast. De kinderen kunnen hier in elk geval wel gewoon spelen... Binnen de kortste keren staat er iemand van de geheime dienst naast ons. Een gesprek over waarom we hier zijn en dat we niet de goede toestemming hebben. We hebben weliswaar iemand van het ministerie van Informatie bij ons... maar de handtekening van de burgemeester, de gouverneur en de baas van het park inderdaad... die ontbreken nog op het papier. Buiten de poorten van het park krijgen we iemand aangewezen die we kunnen interviewen. Ook hij vertelt dat hier heel veel mensen uit de buurt hulp komen bieden, eten komen brengen. Maar soms ook gewoon mensen meenemen, waardoor ze thuis even kunnen douchen. Dat is heel belangrijk, want in deze verzengende hitte, op plaatsen in scholen of parken waar geen airconditioning is, geen koelkasten, is hygiëne een groot punt. Diarree is een probleem wat hand over hand toeneemt. Zul je ook officieel niks over horen? Ook niet van deze man. Want als we hem vragen waarom de mensen gevlucht zijn die nu in het park wonen? Ze zijn op de vlucht geslagen voor de terroristen die hun wijk overnamen. Ik maak me sterk dat als ik de mensen in het park zelf iets had mogen vragen... ze toch net een ander antwoord hadden gegeven. Een bijdrage van correspondent Sander van Hoorn vanuit Syrië. Vijf uur half negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Sterftelefoongidssterf.nl. De website, die direct doorlinkt naar het opzegformulier van de gids... deed vorige week veel stof opwaai. Bij de telefoongids waren ze er niet blij mee. Maar inmiddels laat een kamermeerderheid weten... ook tegen het ongevraagd verspreiden van de gids te zijn. Initiatiefnemer van de website, Alexander Klupping. goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u uw doel bijna bereikt? Nee, ik ben wel heel erg blij dat, uh, dat ook de politiek dit steunt. Want ik denk dat als we op de telefoongids hadden moeten wachten... dat ze gingen stoppen met papiers en uh, dan uh, had het wat langer geduurd. Ja, want vorige week liet de directeur Bouten van de telefoongids... nog weten juridische stappen te overwegen. Heeft u überhaupt iets van hem vernomen? Nee. Niet? Nee. Nee, ik heb, ik heb niks anders gehoord. Kijk, wat bij, wat bij mij uit, uit voorkomt is dat ik op Twitter ieder jaar weer merk dat, dat iedereen uh, daar loopt te klagen over het feit dat ze die gids weer naar het oud papier moeten brengen. En mm -hmm. daar heb ik een domeinnaam bij geregistreerd uh, die, die naar de afmeldpagina van de gids verwijst. Dat was ook meer als een soort grap bedoeld, eerlijk gezegd. Maar de gids reageerde daar heel boos op met een, met een advocatenbrief. En ja, toen dacht ik ook, nou ja... Dit, dit, ik ga, hier, ik ga dit niet zomaar fijn halen, want volgens mij heb ik echt wel een punt. En, nou ja, in de gids melden ze zelf. Het wordt heel vaak geretweet. En dat is een probleem voor ons. Ja, nou, ik denk dat er een reden is waarom het zo vaak geretweet wordt, omdat ik wel denk dat. Dat heel veel mensen uh, denken dat, dat, dat het niet echt meer van deze tijd is om uh, KPN-telefoonnummers uit de streek op papier thuis te bezorgen. Nee, het leeft dus blijkbaar zijn veel reacties gekomen. Maar uh, mensen die uw website hebben bezocht, hebben die ook dat opzegformulier ingevuld? Nee, dat, ik weet het ook niet. Want het enige wat ik heb gedaan is het, door, het doorsturen naar de sites van de telefoon. Dus ik heb ook geen bezoekerscijfers of op, op cijfers van hoeveel er is afgemaald. Het enige wat ik kan peilen is hoeveel reacties er op internet zijn geweest. En dat zijn er ook veel. Hoe lang blijft de site nog online nu er een Kamermeerderheid is voor het stoppen? Ja, ik kan hem, ik kan hem nu eigenlijk ook wel op lijn halen. Het heeft ook niet echt een doel meer. Zo. Uh, en, en uiteindelijk het was dus die site zelf is natuurlijk nooit een doel op zich geweest. Het gaat, het is, uiteindelijk uh, ben ik heel erg blij dat, dat er nu discussie over is en ja. Nou ja, dat er, dat er een meerderheid mee eens is. Maar misschien toch nog even online houden, want de telecomwet moet aangepast worden, geloof ik, helemaal hè, om dit voor elkaar te krijgen. Ja, D66 heeft gezegd uh, dat ze uh, wachten op het moment dat die wordt aangepast en als het lang duurt dat ze initiatief zullen nemen. Okay. Ja. nou, we wachten het af. Alles ja, aan de het dit, wat, wat, wat belangrijk is om ook nog te melden ja. is, is dat ik bedoel, als ouderen die de gids willen blijven kunnen ontvangen, dat moet natuurlijk gewoon kunnen. Hè. Het gaat niet om het opheffen van de gids, het gaat gewoon over het ongevraagd verspreiden van de gids. Dus mijn oma die ook nog de telefoon gebruikt, gebruiken, die kan dat gewoon blijven doen, want ze doet een belletje en dan krijgt dat ding gewoon thuis. Goed, duidelijk. Dankjewel.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 Radio 1, het NOS-journaal. Eerste testvlucht voor Nederlandse JSF... en voorwaardelijke doodstraf voor Chinese Guqai Lai. Het is half negen, Goedemorgen. ik ben Jan van der Putten. Bij de fabriek van vliegtuigbouwer Lockheed Martin in Texas... zijn de eerste testvluchten gemaakt met een JSF-toestel... dat bestemd is voor de Nederlandse luchtmacht. Het is het eerste van twee door Nederland bestelde testtoestellen. Straaljager moet in Nederland de opvolger worden van de F-16... die is inmiddels 33 jaar oud. Binnenkort wordt het toestel overgedragen aan de luchtmacht. De JSF is in Nederland omstreden... en het komende kabinet moet een definitieve beslissing nemen... over de aanschaf van het gevechtsvliegtuig. In China is de echtgenote van de afgezette Chinese partijfunctionaris Bo Xilai veroordeeld tot de voorwaardelijke doodstraf. Dat betekent dat als zij zich twee jaar lang gedraagt... ze vermoedelijk levenslang achter de tralies zit. Gu Kailai heeft bekend dat ze in november een Britse zakenman vermoordde. De reden was volgens haar dat de Brit ruzie met haar zoon had. En Gu Kailai zou inmiddels hebben gereageerd op het vonnis. Correspondent Marieke de Vries. Volgens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 In Californië heeft de Britse filmregisseur Tony Scott zelfmoord gepleegd... door van een brug te springen. Scott is onder meer bekend van de films Top Gun, Beverly Hills Cop 2... en Enemy of the State. En ook zijn oudere broer Ridley Scott is een bekende filmmaker. Samen produceerden ze de series Numbers en The Good Wife. Filmkenner Robert Blokland over Scott. In de jaren 80 is hij verantwoordelijk geweest voor een aantal van de grootste hits. Top Gun, Beverly Hills Cop 2... En eigenlijk heeft hij in zijn broer Ridley altijd dat, dat genre is hij trouw gebleven. Hij maakte altijd films over stoere mannen die stoere dingen deden. Op een hele flitsende manier gefilmd en gemonteerd. En dat vond het publiek vaak mooier dan de critici. Bij de brug in Los Angeles waar Scott in het water werd gevonden stond zijn auto. Daar lag een afscheidsbrief in. Tony Scott is 68 geworden. De Amerikaanse zanger en boegbeeld van de Flower Power Scott McKenzie is uh, overleden. Hij werd in 1967 met dit liedje wereldberoemd.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 Scott McKenzie overleed zondag in zijn huis in Los Angeles... gisteren dus aan een slopende zenuwaandoening. Hij was 73. In de VS hebben uitspraken van een republikeinse politicus... tot ophef geleid. Kandidaat senator Todd Akin antwoordde in een tv-interview... op de vraag of hij achter een abortus staat na een verkrachting. Volgens Akin worden vrouwen zelden zwanger als ze zijn verkracht. Het lijkt me of van wat ik van dokters from dat is really rar. Als het een legitimate rape. Het vrouwelijk lichaam heeft manieren om dat hele ding te stoppen. Maar laten we zeggen dat dat misschien niet werkt of zo. Ik denk dat er een soort straf moet zijn, maar de straf moet aan de rapist zijn en niet aan het kind. Na het interview zei Akin dat hij zich had versproken De Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney is uh, geen tegenstander van abortus in verkrachtingszaken. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Beer Online.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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan nu 12 files een dikke 40 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste vertraging op de wegen rondom Arnhem en Nijmegen. Allereerst op de A50 vanuit Arnhem naar Os, tussen Renkum en Knopent-Ewijk 8 kilometer. En op de N325 in Arnhem heeft een kapotte vrachtwagen gestaan richting het knooppunt velpenbroek De weg is weer vrij, want die vrachtwagen is weg. Maar tussen Elst en Westervoort is het nog aansluit over 6 kilometer. Vertraging op het spoor in Brabant, op het intercity traject tussen de Randstad en het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 Ik heb Gokio Sera. Fijn dat ik u iets mag vertellen over Leaseplanbank, de meest transparante internetspaarbank van Nederland. Inderdaad, van Nederland. Want Leaseplanbank is gewoon een gevestigde Nederlandse bank. En dat al sinds 1993. Wel zo vertrouwd? Kijk op leaseplanbank.nl. Mijn naam is Peter de Bond, sportjournalist. Wow, en een prachtige paas van Jansen. Voor iedereen duidelijk: Leaseplanbank. Een Wallaby kan sprongen van 5 meter maken.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 Morgen. Het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We eten steeds meer gekweekte vis. De meeste verkochte vissoort in Nederland is zelfs een kweekvis, de pangasius. Maar bij kweekvisserijen is nogal wat mis en daarom is er vanaf vandaag een nieuw keurmerk. Het Aquacultural Stewardship Council, het ASC. En daarmee kunnen consumenten dan in één oogopslag zien... welke vis op verantwoorde manier is gekweekt. Dit keurmerk komt naast het al bestaande MSC-keurmerk voor wilde vis. Het is een initiatief van onder meer het Wereld Natuurfonds. Daar gaan we over praten met Bas Geerts van het ASC. Meneer Geerts, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat keurmerk zo nodig? Wat is er mis bij, die, bij een aantal viskwekerijen? Nou, met viskweek als zodanig is niet zo heel veel mis. Wat we alleen in de afgelopen jaren gezien hebben, is dat het zo enorm snel groeit door de toenemende vraag. Dat dat gepaard is gegaan met heel veel uh, dingen die we eigenlijk niet hadden kunnen voorzien en die we liever ook niet zien. Zoals? Uh, nou, we zien een grote impact op de natuur. Dus waar begin je überhaupt een viskwekerij? Wat was er voordat er een viskwekerij was? Wordt er natuur voor opgeofferd, op, voor opgeofferd bijvoorbeeld? Daarnaast moet je denken aan de samenstelling van het voer, waar nog heel veel te verbeteren valt. Maar zeker ook op uh, sociaal vlak, de werknemers, mensen rondom visfarms. Daar is uh, nog de nodige winst te halen. Hmm. En uh, dat gaat natuurlijk uh, wereldwijd, kan ik mij zo voorstellen. Ik moet altijd denken aan uh, de verhalen over de Pangasius. We weten dat die gekweekt wordt voornamelijk in de Mekong-delta in Vietnam. Een van de zwaarst vervuilde rivieren ter wereld. Werkt dan de Vietnamese-overheid ook met dat keurmerk? Ja, die werken zeker ook mee. Uh, waterkwaliteit is een heel belangrijk aandachtspunt uh, binnen het keurmerk van ASC. Uh, dus het water waarin de vissen gekweekt worden, wordt heel duidelijk uh, gecontroleerd. Waardoor die vissen ook in schoner water uh, worden gekweekt dan dat uh, nu uh, soms het geval is. Mm -hmm. Tegelijkertijd ook de, het water wat weer van de kwekerij afgaat... moet ook voldoen aan hoge kwaliteitseisen. Zodat ook de visfarm waar wij in dit geval over uh, praten... niet bijdraagt aan het hele grote probleem wat er al bestaat. Oh, Oké, okay. dus als ik vanavond een, een bagages wil eten... Er is zo'n keurmerk. een ASC-kuurmerk, dan weet ik zeker dat die vis niet uit vervuild water komt. Dat klopt. Um, Pangasius zult u nog even iets meer geduld voor moeten hebben. We beginnen vandaag met de lancering van, het, van de eerste producten voor tilapia. Uh, die worden nu gefaseerd ingevoerd in de, in de Nederlandse winkels. Maar ook wereldwijd, maar zeker ook in Nederland. Um, en dat is inderdaad waar we nu beginnen. Pangasius zal de eerstvolgende zijn. En andere vissoorten zullen daar in de loop van de komende jaren aan worden toegevoegd. Bijvoorbeeld zalm of garnalen. En waar komt de, de kweekwis vooral vandaan? Uh, Lara zei het al. Uh, Vietnam dus bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ook dat... Midden-Zuid-Amerika? Ja, het is echt een wereldwijd uh, fenomeen. Uh, we zien het zowel in de tropen, maar ook in meer noordelijke landen. Uh, het is echt letterlijk vanaf uh, Australië, Nieuw-Zeeland tot aan Noorwegen aan toe. Maar uh, ook rondom de Evenaar zien we de tropische soorten waar we het net al even over hadden. Het is zowel in zoetwater, zoutwater, rivieren, meren, open zee. Het is ook op land uh, zien we ook uh, steeds meer dat uh, gekweekt wordt. Dus het kan eigenlijk in bijna alle omstandigheden kan, en overal ter wereld kan het, uh, kan het gedaan worden. En hoeveel supermarkten in Nederland gaan uw keurmerk gebruiken? Weet u dat dan? Ja, um, uiteindelijk zullen ze het allemaal doen. Ze hebben zich daar afgelopen jaar collectief aan uh, geconformeerd. En we zien nu al dat vanaf deze week in meer dan de helft van de supermarkten het uh, wordt ingevoerd. Te beginnen met Tilapia, met het keurmerk, met een aantal producten van Tilapia. En dat wordt geleidelijk aan opgevoerd naarmate er ook meer beschikbaar komt. Goed, dan gaan we even door naar Sandra de Jong van de Consumentenbond. Frau de Jong, goeiemorgen. Goedemorgen. Want er komt weer dus een nieuw keurmerk. Nu voor dus gekwekte vis. Vindt u dat een goede zaak? Een goed keurmerk wat echt ergens voor staat, betrouwbaar is... is natuurlijk voor bewuste consumenten prima. Daar gaat het ons ook om. Het moet gewoon meteen duidelijk zijn wat een keurmerk betekent. En het moet makkelijk zijn om heldere en complete informatie erover te vinden. En hoe controles bijvoorbeeld worden uitgevoerd. Want mensen hebben een groot vertrouwen in keurmerken. Ja, maar is het altijd duidelijk wat erachter steekt? Is elk keurmerk um, meteen ook herkenbaar? Nee, het is niet allemaal uh, meteen herkenbaar. En mensen dichten het vaak ook meer kwaliteiten toe dan het misschien heeft. Um, sommige Bij bewust hout betekent niet dat een stoel niet kan doorzakken. Mm. Um, dus, dus er wordt heel veel kwaliteit toegekend. En soms is men niet bewust. Dat misschien maar richt op één aspect van een, een keurmerk. Meneer zijn het al van: en uh, het water en de arbeidsomstandigheden. En Sommige logo's gaan alleen maar voor water, alleen maar voor uh, arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld. Ja, het, het maakt de consument misschien ook een beetje lui. Hè? Oh, dus dat een keurmerk op het zal wel goed zijn. Misschien moeten ons consument ook zelf blijven nadenken. Nou, dat is sowieso. Bewust bewuste consument is natuurlijk altijd goed dat hij een krijgt... waar ook al die informatie te vinden is. Dat ze ook heel goed weten wat men uh, daarmee koopt. Uh, of men daar lui mee is, dat weet ik niet. Men wil namelijk gewoon een goede keuze maken. En daarom gaat men ervoor. voor met er echt veel waarde aan. Hm, maar gaat de consument dat echt doen? Want we hebben al een fair trade, de Max Havelaar, de Biologisch... en de Eco en ja. de MSC. Uh, gaat de consument dat allemaal nakijken en opzoeken? Als ze het allemaal na gaan kijken, zoek niet. Maar misschien zeg je, van, nou voor mij is het bijvoorbeeld dierenwelzijn een heel belangrijk aspect. Dus ik wil graag producten waar dat op staat. Of ik heb zelf heel veel vertrouwen in het Max Havelaar merk en waar dat voor staat. Dus ik wil graag producten waar dat logo op staat. Op die wijze kunnen mensen hun keuze maken. Ja, Kunnen fabrikanten er iets aan doen om, uh, om hun keurmerk toch ook aan te prijzen? Om er ook meer over bekend te laten zijn? In ieder geval zorgen dat alle informatie die je erover kan vinden... gewoon goed en helder is en compleet is. Kijk, iedereen kan een keurmerk slotte introduceren. Je kan het ook laten toetsen door de Raad van Accreditatie. Maar dat is slechts een tiental zijn. of mensen dat wij het onderzochten in de veertig... ten overstaan van honderden verschillende keurmerken. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je heel duidelijk bent... over waar jouw keurmerk voor staat, om het een meerwaarde te geven. Waardoor consumenten inderdaad zeggen van ja, daar kies ik voor. Goed, we gaan nog even terug uh, naar Bas Geerts van het ASC. Meneer Geerts, want uh, we hadden het er net over... Uh, met mevrouw de Jong van de Consumentenbond. Er zijn heel wat kuurmerken. Waarom is er eigenlijk nu gekozen voor twee verschillende keurmerken voor vis? Want het gaat er toch uiteindelijk om dat de consument ziet... wat verantwoord is en wat niet. Kan er niet één komen? Ja, uh, dat klopt. Uh, wat we wel zien is dat het, het zijn duurzaamheidslabels en we moeten toch wel concluderen dat de manier waarop uh, wildgevangen vis in de schappen komt is wezenlijk anders dan waarop een vis gekweekt wordt. Uh, daar zitten andere standaarden in, uh, vandaar dat we het uiteindelijk ook hebben gekozen om dat initieel met een ander logo in de markt uh, te zullen zetten. Uh, wat we wel gedaan hebben is natuurlijk dat we gekeken, oké, okay, het moet voor die consument duidelijk zijn, want daar, dat is ook de reden waarom we dat logo hebben. Dus het logo wat al bestaat van, uh, van Marine Stewardship Council, het blauwe logo wat al op de verpakkingen staat en sinds vandaag het Aquaculture, uh, Aquaculture Stewardship Council uh, logo die zitten wel redelijk dicht bij elkaar. Dus het zal voor de mensen duidelijk zijn dat het A over vis gaat... en ook dat het een duurzaamheidslepel is die ze met een hart kunnen kopen. Goed. Bas Geert van het ASC en Sandra de Jong van de Consumenten. Dank allebei. En later meer trouwens op Radio 1 bij de KRO over kweekvissen. Nou, wat hebben we hebben het over de hitte- en bosbranden. Want het was warm natuurlijk de afgelopen dagen. nu hoorde het net al van de brandweer eerder deze uitzending... dat de bossenbodem snel aan het verdrogen is... ondanks vele regen die we hebben gehad. En dan ontstaat natuurlijk de kans op bosbranden, die wordt groter. In Nederland zijn we nog niet zo ervaren met dat soort branden. En daarom is de Nederlandse brandweer en ook politiediensten deze week op cursus in Australië, de wereldleider op dat gebied. Gisteren was er een praktijkdag in Canberra.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 Straks, het was een uh, druk weekend voor de reddingsbrigades langs de kust. Hoort u zo meer over, er is ook druk op de weg richting de kust dit weekend. Zal nu wel niet zo zijn, denk ik, Dennis Mooy. Nee, nee, nu zijn er vooral files richting het werk, uh, helaas. Tenminste, voor de mensen die, uh, die uh, geen vakantie meer hebben. Een groot deel van het land heeft natuurlijk nog wel vakantie. Daarom staan er maar acht files, een uh, dikke 30 kilometer bij elkaar opgeteld. Meestal valt het wel mee met de vertraging, behalve dan in de regio Arnhem-Nijmegen. Want op de A50 vanuit Arnhem naar Os is het aansluiten over 7 kilometer... Het heet het knopend Ewijk. En in Arnhem heeft er een kapotte vrachtwagen gestaan op de N325 richting het knooppunt Velperbroek. Die vrachtwagen is inmiddels weg, dus alle rijstroken zijn weer vrij. Maar voor de brug over de Rijn staat nog wel vijf kilometer file. En er is vertraging op het spoor. Op het intercity traject tussen Eindhoven en Den Bosch rijden tussen Eindhoven en Bokstel geen treinen. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. 1967 was het jaar van de Summer of Love en hippies met bloemen in hun haar. En uit dat jaar komt ook San Francisco. Volgens velen het hippie-nummer bij uitstek. Het werd geschreven en uitgevoerd door Scott McKenzie. En die overleed gisteren in Los Angeles op 73-jarige leeftijd. Francisco hoorde u van Scott McKenzie. Werd trouwens geboren in 1939 in Jacksonville, Florida... als Philip Wallack Blondheim. We gaan de wereld rond. Dankzij de Evenaar. Een reis om de aarde in een bootfiets. Dat is toch wel uniek. Ebrahim Hemat wil die reis van 50.000 kilometer... in 800 dagen gaan maken. De van oorsprong iraniër laat daarvoor een speciaal amfibievoertuig maken... in een scheepsloods in Lelystad. Verslaggever Mark Harmer ging eens kijken... om te horen hoe het gaat met de voorbereiding. Ja, eigenlijk snel als dit ging je. En dan woensdag neem je met die weg? Ja, uh, ik hoop dat ik dat red, maar okay. ik ben niet zeker. Hey, ik denk moet, moet het zijn huis wel, want hij hey, loopt een beetje achter. hè? Komt op, uh... Ja, dat weet ik. Nou, een moeilijk gesprek volgens mij, <laughs> waar ik ben terecht terechtkom. Uh, ik sta in een scheepsloods in Lelystad. Eprema heet Madnia. Uh, ja. Als ik hier naar kijk, is het naar uh, de onderkant gewoon van een schip. En aan de andere kant ligt, ja, wat lijkt op de bovenkant van een... Uh, van een lichtfiets, hè? Ja, precies. Dat is een mm. bij, vergelijkbaar met onderzeeën ja, eigenlijk. Als je goed kijkt, is een beetje te vergelijken. En maar. hier ga jij mee de wereld rond. Ja, dat klopt. Dat is zes meter lang en 41 breed. Dat is mijn woning in de komende drie jaar. Zo'n beetje, ja. ja. Waarom? Waarom? <laughs> ja, dat <laughs> ja. heeft uh, verschillende redenen. Eén is uh, omdat het uniek is, hè. Nog nooit gedaan. En de tweede is dat weet ik aandacht vragen van de stichting waar ik mee bezig ben. Die houdt zich bezig met onderwijs in arme landen. En uh, dat ding valt op en die opvallendheid wil gebruiken om daar andere voor te vragen. Voor onderwijs. Ja, Houdt wel van uitdaging, hè? Al een keer een fietstocht langs de Chinese muur gedaan? Nee, nee het was geen Chinese muur. Het was de Karakoram Highway. Dat is de hoogste snelweg ter wereld. Het China en uh, Pakistan. En je hebt Patagonië gefietst en ook in Japan. Uiteraard, ja, dat is ook mijn passie geworden. Ja, dat was een fietstocht. En toen dacht je van, ik ga de wereld rond. Ja. Maar ja, dan moet je uh, over oceanen heen. En je moet fietsen, dat je moet op. over land. Dat dus je moet een amfibievoertuig hebben. Precies, <laughs> te maken met water. Dan moet je echt een amfibievoertuig hebben. En dat is eigenlijk het uh, idee waarom wij dan uh, begonnen met zo'n uh, bootfiets. <laughs> Dick Koopmans is de ontwerper eigenlijk van dit, uh, ja, deze fietsvaartuig. Vaartuig, vaartuig ja. voertuig. Ja, laten we er even omheen lopen, even een stukje die kant om. Dit, ja. dit is de romp hè, waar we nu tegenaan kijken. Ja, ja hè, die, die moet je zo breed mogelijk maken voor de stabiliteit. Hè, want dan ligt hij wel lekker stabiel. Maar als hij een keer op zijn kop komt, wil je ook... en dat hij niet zo stabiel is dat hij hem niet meer terugkrijgt. Hè, dus uh, we hebben hem eigenlijk zo ontworpen dat het net zo'n beetje uitkomt... als hij op de kop ligt en hij gaat er bovenop staan met een touwtje... dan krijgt hij hem net weer rechtop. Aha, en, en dan, dan links, dit, dit is de bovenkant... Ja, ik zei net al, het is een beetje de bovenkant van een lichtfiets. Uh, dat klopt. Hij is wat ronder, denk ik, dan een lichtfiets. Hij is ook veel langer natuurlijk, want hij is 6 meter in plaats van een nou, normaal lichtfiets, een meter 3. En, uh, en ook dat ronde is weer voor de stabiliteit op zijn kop. Hè. Op zijn kop is hij nu niet erg stabiel, dus uh, daarom is hij weer makkelijk uh, op zijn kop terug te krijgen. Waar is het van gemaakt? Uh, dit is allemaal carbon. Allemaal carbon, heel ja, hard. Met een schuimkern erin. Het moet ook licht zijn, natuurlijk. Ja, hij moet over de anders heen, dus... Ja. Uh, <laughs> als, als, als bootontwerper zou ik zeggen, die laatste 100 kilo is eigenlijk helemaal niet zo interessant. Maar voor het fietsen over land is natuurlijk, als je een berg op moet, is elke kilo die telt. Dus de bedoeling is dat het casco onder de 80 kilo gaat komen. Dat is weinig? Dat is heel weinig, dus dat is ook wel een uitdaging. Ebrahim, je staat er zelf ook bij te kijken. Wat voor gevoel heb je inmiddels? Uh, mijn gevoel is uh, mooi, kan niet. Ik, denk dat ik, ik word er steeds blijer als ik, ik kom aan de voortgang van het project zie. Dus is steeds uh, vooruit gaan. Maar denk je ook niet van, oh jij, ik ga straks dwars de oceaan over in dit bootje? Ja. De golven die je daar hebt... Ja, ik verwacht wel een golf van 10 meter of 12 meter, dat, dat verwacht ik wel. Maar ik denk dat het uh, ook moet kunnen, hè? want uh, ik sta hier naast mij, Dick Kogma, een van de beste onswebberen van Nederland. Dus ik heb alle vertrouwen in dat uh, dit ding gaat, uh, niet zingen gaat in hopen we maar. Ik zeggen, de schip is zo zwaar als zijn bemanning, Ja, ben. precies. Ze ja, verwijten elkaar nu al, uh, <lacht> <lacht> ze denken elkaar ze nu al in. Wanneer ga je vertrekken? Deze november, ik ga vertrekken, ja. November aanstaande. Ja. En, en uh, dan de hele wereld over, waar begin je? In Senegal. En dan vervolgens uh, naar Zuid-Amerika en Australië. En dan terug naar Senegal. Nou, ik wens je heel veel succes. Dank je wel. Ebrahim zoekt trouwens nog sponsors voor zijn project... om met die bootfiets de aarde rond te gaan. Meer informatie vindt u op No nolimitsonearth.com. Hey, we hebben over het afgelopen warme weekend, heeft ook voor topdrukte op de Nederlandse stranden natuurlijk gezorgd. Foto's vanochtend in de ochtendkranten. Het enorme aantal mensen zorgt ook weer voor extra drukte bij de reddingsbrigade. Helemaal van Maurik, directeur van de Reddingsbrigade Nederland, Goedemorgen. Goedemorgen. Want uh, zoveel drukte, zoveel mensen in het water en dan komen er altijd meer in problemen? Uh, nou, dat hoeft niet per se altijd. Uh, maar het was zo ontzettend druk dat er inderdaad wel heel wat uh, ongevalletjes uh, zijn geweest. Uh, en, uh, en onze vrijwilligers hebben inderdaad wel een formidabele inzet moeten leveren tot s'avonds laat, gisteravond. Wat gebeurde er dan allemaal? Kunt u eens wat vertellen? Uh, nou, helaas hebben we op dit moment, al zijn we nog steeds de cijfers aan het verwerken, maar al in ieder geval alweer meer dan 200 vermissingen van kinderen uh, moeten registreren. Uh, er zijn zeker meer dan 1500 EHBO-inzetten geweest en dat varieert echt van meteen van uit de kom tot uh, botbreuken en, en reanimaties. Meteen mm, uit de kom? Ten, ja, tegen een balkje geen... uh... Nou ja, dat kan natuurlijk met zoveel drukte uh, makkelijk gebeuren. En dat is maar een van de, van, de, van de voorbeelden uh, waar we mee te maken krijgen. We hebben bijna alles wel uh, voorbij zien komen gisteren. Zeg, en, en die vermissingen. Um, u had nog uh, uh, mensen aangeraden, ouders aangeraden. om kinderen polsbandjes mee te geven. Hè? Met, met daarop een telefoonnummer. Gebeurt dat nog te weinig? Nou, wij merken wel dat uh, de polsbandjes uh, gretig aftrek vinden. bij de posten waar we ze gratis in uh, uitdelen met Interpolis. En uh, dat heeft ook wel toegeleid dat veel kinderen die zo'n polsbandje hadden snel konden worden terugbezorgd. Maar we hadden gisteren uh, zo, uh, zoveel druk op de stranden dat de mensen echt tot aan de waterlijn zaten. Mm -hmm. En wij kennen in Nederland eten en vloed. En op het moment dat het water begon te stijgen, moesten veel mensen gaan verplaatsen. En niet iedereen had op dat moment zijn kinderen in de gaten. En die kinderen konden op dat moment hun ouders niet meer terugvinden. Dus dat leidde met name in de loop van de middag tot opvallend veel uh, gevallen van mm -hmm. vermissing. Lijkt me toch dat je eerst je kind neemt dan jouw handen pas. Of uh, uh, zou je dat uh, nog nou eens ja. willen, willen vertellen? <laughs> wij, wij hebben niet voor niks die boodschap echt veelvuldig uh, naar buiten toe uh, gebracht. Uh, helaas blijkt het nodig om dat echt te blijven doen. Uh, omdat mensen toch uh, in een oogwenk een kind uitzicht uh, verliezen. En dat kan tot veel problemen leiden. Er was afgelopen nacht nog iemand vermist. Hè? Is die inmiddels teruggevonden? Weet u dat? Uh, nou, er waren meerdere gevallen waarvan de zoekacties nog doorliepen. Er is uh, in Noordwijk gisteravond nog een man uh, teruggevonden, gelukkig uh, ongebeerd. Okay. Uh, in Groningen, uh, bij, uh, bij Haar in het Hoornse Plas, is, uh, vanda zijn vandaag ook nog reddingsbegades aan het assisteren bij een zoekactie naar een okay. man die nog vermist wordt. Oké, okay. nou, we hopen dat dat goed afloopt. Raymond van Maurik, dank voor nu. Ja hoor, graag gedaan.